9 uur. Watermogen moet met het nrs Journaal. Echt stijgen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zet de opmars van de eerste helft van het jaar door. Criminelen hebben het vooral gemunt op geldautomaten van ING in filialen van Albert Heijn. Afgelopen nacht gebeurde dat nog twee keer in Soest, één keer in Driebergen en een keer in Briel. ING heeft in 850 AH-winkels een geldautomaat staan en neemt maatregelen om het plofkraken tegen te gaan. Welke maatregelen wil de bank niet zeggen om criminelen niet in de kaart te spelen? Het kabinet wil de subsidie op de Stichting Geschillencommissie per 2019 schrappen, blijkt uit de miljoenennota. De stichting krijgt dit jaar nog 1,3 miljoen euro en verdeelt het geld onder 55 geschillencommissies. Als consumenten een klacht hebben over een dienst of product kunnen ze daar terecht, waardoor ze niet meteen naar de rechter hoeven te stappen. De Consumentenbond noemt het wonderlijk dat de subsidie wordt ingetrokken... terwijl het kabinet erkent dat een rechtszaak veel duurder is... dan het inschakelen van een geschillencommissie. Tientallen scholieren zijn vandaag op meerdere plekken in Den Haag... met elkaar op de vuist gegaan. Zo gaat om 16- en 17-jarige leerlingen van twee middelbare scholen. Waarom ze ruzie kregen is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond, ook is er niemand opgepakt. Microsoft wil kanker de wereld uithelpen door het te benaderen als een computervirus. Het Amerikaanse computerbedrijf heeft in Engeland een laboratorium geopend... waar biologen, programmeurs en ingenieurs samenwerken in de bestrijding van de ziekte. Het idee is dat kanker voorkomen of genezen kan worden... door het DNA van kankercellen anders te programmeren... waardoor de cellen niet meer gevaarlijk zijn. Het streven van Microsoft is om kanker binnen tien jaar de wereld uit te helpen. Ook concurrent Google houdt zich bezig met ziektebestrijding. Het weer vanavond grotendeels droog. Vannacht koelt het tijdens opklaringen af tot een graad of 7. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. En dan wordt het een graad of 20. Dit is de verkeers Verkeersupdate. Verkeersupdate. Collega Sean Bakker van de ANWB. Er staan geen. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 is you to the end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 a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 Thank you. They do